Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Volksgezondheid brengt de komende dagen een officieel bezoek aan Taiwan. Het is het hoogste bezoek van een Amerikaanse functionaris in 40 jaar. De minister heeft onder meer een ontmoeting met president Tsai Ing-wen... die in januari werd herkozen dankzij haar harde lijn tegenover Peking... China heeft bij de Amerikanen officieel bezwaar aangetekend tegen het bezoek. De Chinezen beschouwen Taiwan als een afvallige provincie... die weer onder het directe bestuur van Peking moet worden gebracht. Nederland stuurt vandaag hulpverleners naar Beirut. Een zoek- en reddingsteam van bijna 70 brandweer- en politiemensen... vertrekt vanavond al naar de Libanese hoofdstad... Premier Diab die heeft alle landen gevraagd om zijn land te komen helpen na de verwoestende explosie in de haven van Beirut. Zeker 100 mensen zijn omgekomen, ook zijn er duizend gewonden. Wereldwijd zijn er meer dan 700.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt de Amerikaanse Johns Hopkins University op basis van officiële cijfers. In de VS, Brazilië en Mexico zijn de meeste sterfgevallen. De Turnbond heeft zes jaar geleden al onderzoek laten doen naar de misstanden in de Nederlandse turnwereld. Maar volgens de Volkskrant wilde de bond niet dat het naar buiten werd gebracht. Uit het rapport bleek toen volgens de onderzoekers al dat er sprake was van een verziekte verhouding tussen de jonge turnsters en hun coaches. En er mogen dit jaar toch 10 tot 15 burgers bij de troonrede zijn. Die is dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet in de Ridderzaal, maar in de Haagse Grote Kerk. Normaal gesproken mogen er 1000 mensen aanwezig zijn. Dat zijn er nu 500. Het weer nog. In het noorden nog enkele wolkenvelden. Verder overal droog en zonnig. Het wordt 23 tot lokaal meer dan 30 graden. En de komende dagen blijft het zonnig en warm. Met vooral in het zuidoosten tropische temperaturen boven de 30 graden.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 ja, zo begin je er eens een keer ook mee met, uh, met dit nummer, Veline. Met uh, alleen uh, een nummer wat ik hier uh, regelmatig laat horen uh, bij uh, deze omroep. En niet alleen ik doe dat. Ik ben niet de enige, want ik uh, weet dat ik nog een compaan heb uh, binnen deze omroep. Die hem ook uh, draait. En het zou mij niks verbazen als David Molenburg morgen helemaal gek wordt van dit nummer. Want ja... Uh, Max schuld, uh, want hij ziet zowel in ZFM Lunchroom. En dan neem ik aan dat Walter met een beetje zachte aandrang... Uh, het gevoel gaat zorgen dat ook uh, dat nummer daar voorbij gaat komen. En hij is uh, waarschijnlijk ook ongetwijfeld nog eens een keer... bij mij op het lijstje komen te staan. Maar goed, uh, de band zelf, want het is een band. Het is niet één dame, uh, je zou het bijna zeggen. Maar zij, Sophie Platenkamp, heeft wel eens een keer uh, voor de tv gestaan. En wel bij... Een programma van Giel Belen. De beste songwriters van Nederland. Singersongwriters van Nederland. Daar heeft ze mee, uh, mee gedaan. Ze kwam er toen niet uh, ver mee. Het is overigens niet haar eerste band van Sophie Platenkamp. Nee, uh, ze heeft ook uh, nog Capgras uh, gehad. Een beetje een theatrale band. Uh, daar kwam later... Pan, Panday uh, uh, daaruit uh, voort. Uh, dat, dat is uh, zonder Sophie gegaan. Maar de hart uh, lag altijd... bij het uh, schrijven van Nederlandstalige... popsongs. En die heeft ze gekoppeld... samen met, uh, met Elektronica. En uh, ze doet het niet alleen. Lisa Soraya en uh, Jurre Mekekking... zijn onder andere ook nog de bandleden. Uh, en ze hebben nog... niet gek veel laten uh, blijken... op het internet als het gaat om... mijn eigen website. Dus... Uh, even in het kort wat betreft de band. Ze dus, uh, opereren uit Arnhem en Amsterdam. Daar uh, is uh, de band uh, wissel... wisselbaar eigenlijk. Op wisselende plekken zijn ze daar bezig. De ene keer in Arnhem, de andere keer in uh, Amsterdam. Goed, uh, uh, vorige maand zijn ze toegevoegd aan de Dutch New Alternative. Dat is een, de een of andere uh, alternatieve platform voor de uh, muziek. Waar Indie. Uh, te horen is, en dit valt ook onder het uh, kopje in die. En dan uh, weet je ongeveer wel hoe laat het is. Er staan, uh, daar staan een aantal nummers uh, op uh, waarvan ik uh, in ieder geval weet wie het zijn. ...voor de meeste mensen thuis die denken... ...wat lul je nou koper? Nou, het, het, het, dan moet je maar gewoon... Uh, ...morgen maar eens luisteren naar alternatieve film... dan wordt het wel helemaal, helemaal een beetje duidelijk. Zeker als we David Malenburg bij bezitten. Want die houdt ook een beetje... ...tikje van de alternatieve muziek. Dat is dan ook bij deze gezegd. Uh, goed, uh, dit is het uh, tweede uur... ...met uh, aandacht voor een column van Tino Stuy. De hamsterwoede komt voorbij. Die heeft hij twee weken terug... ...bij Ger aan tafel uh, gesproken. Eigenlijk vorige week uh, dinsdag... Uh, want uh, ik doe het uh, met een, uh, met, uh, een van uh, de columns daarvoor. En morgen ben we altijd, ga je die andere horen. Want dat uh, is uh, de column die hij uh, gisteren heeft daar uitgesproken in het uh, programma. Uh, samen met uh, Frank Paardenkoper en Ger Loogman. Eigenlijk is Ger Loogman degene die het uh, moet doen hoor. Want het is hard werken voor hem hoor, eerlijk gezegd. Dus ik het uh, af en toe hoor... Is ook maar een nummer wat misschien zomaar voorbij zou kunnen komen in dat programma. Niet alleen daar, ook bij Watten zou misschien nog aan kunnen treffen: Girls on Film van Duran Duran. Als het het eerste uur ging met praten en breien... ...toen ging het wel goed en net dus niet. Ja, dan mis je een doorstart, uh, Jaapie go. Goed, uh, dit was Wendy Moore met Relapse. Uh, die wordt uh, veelvuldig ook uh, hier gedraaid uh, bij uh, deze omroep. Is het niet door mij, dan is het wel door anderen. Want uh, daar kunnen we dan ook nog wel even wat over melden. Want Relapse was de tweede single... ...en So Over Fake Friends was de eerste. Maar, lieve vrienden van de radio, er komt nog een derde single aan. En die zal vrijdag... Om middernacht online gaan. En uh, dan kan je hem ook uh, volgens mij van de diverse platformen. vanaf uh, plukken. Elixir heet het uh, nummer. En als het goed is. mag je hem ook morgenavond stiekem bij mij horen. Dus uh, als alles goed gaat, hè, zeg ik. Want uh, de bedoeling is dat ik uh, Wendy ook morgen aan het woord laat. in Alternative Hem. Mag uh, de sidekick. Ik heb een hele dure sidekick. Uh, morgen erbij zitten, David Molenburg. Dus, uh, die, uh, die mag dan uh, ook mee uh, de vragen gaan stellen. Want. Dat is natuurlijk dan wel weer uh, een uh, rol van betekenis. Hij doet mee, want het is een uh, muziekliefhebber, vrienden. Want uh, de man heeft uh, zelf al gezegd dat hij dit keer, uh, dat keer de, de pest in had... dat het uh, bevrijdingspop van, uh, van 2020 niet is doorgegaan. Ik ken nog meer mensen binnen dit uh, pand die dat uh, ook uh, vinden... Hij is techneut bij mij in, uh, in het uh, programma. En uh, we doen het eigenlijk met z'n tweeën. Marcus uh, is ook fotograaf daar. En die zal dat ook weer met uh, de nodige ontsteltenis hebben aangezien. Uh, dat uh, de uitbraak van het zeewoord ook die plannen heeft... Uh, Doorkruist, wat dat dan gaat. Dus uh, goed, maar dat, dat is even uh, terzijde. Um, straks gaan wij om kwart voor twaalf. Het is iets verschoven, want uh, Mick zat even met de handen in het haar. Hij moet uh, nog voor zijn eigen toko moet hij nog iemand interviewen. Dus om kwart voor twaalf uh, komt Mick uh, voorbij. Dat geeft mij de gelegenheid om de column van Tino even naar achteren op uh, te schuiven. Dus, uh, want ik had hem, uh, de bedoeling dat ik dat om uh, kwart over elf zou doen. Maar dat is inmiddels al geweest. En die doen we dus om half twaalf. Dus dat uh, komt straks dan nog uh, voorbij. Goed. Uh, hij doet, net als ik, een radioprogramma. Maar dan bij de lokale omroep. Vallendam en Edam. Uh, dat uh, is op maandagavond tussen zeven en acht. Doet hij bijna hetzelfde als wat ik doe op de donderdagavond. Uh, namelijk ook obscure plaatjes draaien. Dat uh, dan niet alleen uit Nederland. Maar ook erbuiten. Dat is een beetje het streven. Maar de man is ook nog eens een behoorlijk... Vliegwiel, als het gaat om de Peers Songwriters Guild. Dat is een van de gilden wat de muzikanten herbergt. En die ook nog op zijn tijd in datzelfde club en buurthuis, Peers in Vallendam. Dit soort muzikanten laat optreden. Dat gebeurt op een aantal avonden. Dat, is, dat doet hij ook. Hij nodigt die mensen uit. Maar zelf weet hij ook van Want in dat opzicht. En ik heb het over Roy de Smet. Hij heeft een EP uitgebracht, Manor of Two, en daar hoor je dus nu het fabuleuze titelnummer van Manor of Two. Just as well film waarin Daniel Craig gestalte gaf aan James Bond. Skyfall. titelnummer kwam van Adele. En daar zat ook een hele mooie ja, songlijn eigenlijk in. You may have my name, you may have my number, but you never have my heart. Dat is toch wel eigenlijk een regel die mij raakt in dit nummer van Adele. Het is half twaalf geworden vrienden. Uh, bijna half twaalf. En hij spreekt hem normaal gesproken altijd om half elf... Tussen half elf en kwart voor elf ochtends uit uh, in het programma van Ger Loogman Tino Stuy, daar is hij uh, bij ja Tino Stui is daar aangeschoven en hij heeft uh, ook een goede pen beter dan ik vind ik ja ik uh, ben bescheiden ik trek gewoon de bescheiden uh, uh, uh, ik, een beetje mijn bescheiden jasje aantrekken in dat opzicht maar hij is duidelijk uh, goed met taal en dat hoor je ook in deze column. die hij een aantal weken geleden. wat zeg ik vorige week. heeft uitgesproken bij Ger. En dat ging over hamsters. De column van Stijl. Uh, deze column heet uh, Hamsterwoede. Verbeelding is een prettig hulpmiddel bij gecompliceerde zaken. zonder fantasie geen oplossing te slotten. Ons huishouden is dol op de halve glazen theorie. Dus toen we het COVID-19 spook ontwaarden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 Enter in your heart and in your mind Ooit ben ik blij dat ik uh, met deze man vrienden ben geworden op Facebook. Want wat maakt die hele mooie songs? Ik weet echt niet hoe uh, uh, Hij heeft misschien mij ooit een vriendschapverzoek uh, uh, gestuurd. Maar uh, Andrew Laurette kan heel mooie songs schrijven. Dat doet hij ook nu weer met Be Yourself. En de dame die je hoort is Stacy Locatelli. En oorspronkelijk komt uh, Andrew uit... Uh, ja, uit Brazilië geloof ik. En hij woont nu al enkele jaren hier in dit land. Nou, vrienden, music sounds better without me. Ik geloof dat die jongens van Stardust daar in 1998 ook nog iets mee gedaan hebben. En uh, na dit nummer, dan gaan we toch uh, met vader Boskamp uh, praten over het uh, nieuws wat hem bezighoudt. Uh, music sounds better with uh, you in Stardust. Wel in de lange uitvoering. Een beetje te maken met het geval dat je iemand achter zijn broek aan zit. Voicemail staat erop. Heb ik het over Mick Boschap? Ja, ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Als de man uh, met 15.000 dingen tegelijk bij zich bezig is. Maar goed, uh, we gaan dat uh, gewoon straks afwachten. Overigens over Stardust uh, gesproken. Want uh, daar uh, is het uh, om te doen. Jongens, uh, is... Ja, hebben eenmalig een nummer uitgebracht. En dat is toen in dit jaar geweest. In 1998 hebben ze een sample van gebruikt. Van Jacques Khan, Fate. In 1981 werd dat nummer uitgebracht. En dat is dan ook hierop terug te horen. Bovendien hebben ze in al die tijd geen jarenlang een deuk in een pakje boter geslagen. Als het gaat om internationale hits. Dat hebben ze met dit nummer dan wel gedaan. Electro House. En dat hebben ze later ook nog eens een keer gedaan met Air... En Daft Punk. En vooral die laatste. Daar heeft Thomas Bangal... want dat is een van de grote mensen achter. Zowel Stardust als uh, Daft Punk... hebben ze nog uh, internationaal wat uh, de nodige neergezet. Uh, zeker ook met Pharrell Williams... Get Lucky dat, dat nummer is daar is overduidelijk ook een, een sound in te horen die je ook hier terug hebt gehoord en dat maakt net tot een heel groot succes. Nou geen boskamp dan maar nog even iets anders nog even draaien en dan maar hopen dat we het tot aan het nieuws van 12 uur vol kunnen kletsen want meer kennen zal het nog wel lang duren. Stevie Nicks en Rooms on Fire. Seems like nog uh, indirect ook iets met Fleetwood Mac te maken. Omdat zij natuurlijk uh, onderdeel maakte van Fleetwood Mac. Maar niet zo lang geleden is ook uh, de oprichter van die uh, band, de medeoprichter van die band, Peter Green, overleden. En dat was nog voor de tijd dat uh, Stevie Nicks uh, deel uit uh, mocht maken van Fleetwood Mac. Bovendien, de clip die hier ooit uh, geschoten is, die is uh, geschoten op het uh, vermaarde Chateau Nierkanne. Dat uh, is... Ook nog een uh, verhaal uh, geweest. Rooms on Fire, dat uh, bracht de tijd op uh, tien voor 12. Ik zit altijd met klotsende oksels en met zweet op mijn voorhoofd. Maar het is toch weer gelukt. Mick Boskamp, goedemorgen Geert. Ja, ik, ik, zat, <laughs> ja. Ik, zat, ik, zat, ik zat in een Zoom-interview met Frank Ruzink. Ja. Dat is een Nederlands bekendste antifaxer. En dat is een uh, interessant gesprek geworden. Ah. Daar, gaan we niet, daar gaan we het niet over hebben. Nee. We, hebben het even, we hebben het even niet... Ik, ik moet toch zeggen, ja, ik zal het snel zeggen... Ik, uh, ik probeer ook een beetje afstand te nemen... van, uh, van uh, de maatregelen corona, et cetera. Blijkbaar like ook. Het gaat te veel onder mijn huid zitten. En nu zijn er twee andere berichten... die veel belangrijker zijn. Ja. Echt? En het uh, uh, ene bericht is uh, dat Neil Young. Neil Young... want we hebben het over muziek... en jij hebt ja. veel muziek... En Neil Young is natuurlijk een rockgrootheid. Je had ook Fleetwood Mac... en Neil Young die heeft natuurlijk... heel wat, wat geweldige dingen op zijn naam staan. Mm -hmm. En die is buitengewoon uh, boos op Donald Trump... Ah. Want uh, die gebruikt continu zijn muziek. Rocking in the Free World, ja. hè, geloof ik toch? Rocking the Free World, Devil's Sidewalk. Ja. Houd, het houdt niet op. En ja. hij zegt ook van, ja, weet je, uh, er staat ook in de. Heeft hij nu echt aangeklaagd, dus echt een rechtszaak wordt het. En de advocaat zegt, de ijzer kan niet toestaan dat zijn muziek als themalied voor verdeeldheid zijnde, niet-Amerikaanse campagne van onwetendheid en haat wordt gebruikt. Ja. Dat is wat, wat hij zegt. En ja, de, bedoel, de, de, er staat dus een volste recht. Mm -hmm. bedoel, je, je kan dat gewoon niet doen. En op verschillende keren is er gezegd uh, vanuit uh, de, de groep uh, Neil Jong: van doe dat alsjeblieft niet. We willen dat niet. En ja, dat, dat wordt met voeten getreden. Dus dat wordt een rechtszaak. Ja. Uh, wie niet horen wil, moet maar voelen, denk ik dan. Ja, ja precies. <laughs> nou, het andere is, het, het andere nieuws. ...is dat ik, en dat is bijzonder, ik heb uh, afgelopen weekend heb ik uh, Libanese vrienden van me geholpen... ...die een uh, nieuwe uh, uh, Amsterdamse deli, Libanese deli hebben geopend met heerlijk voedsel. Dat heet Kalila. en ik ben er zaterdag geweest en Libanese mensen zijn zo ongelooflijk gastvrij en lief... ...en ik heb nieuwe vrienden gemaakt en uh, toen uh, zag ik gisteren de beelden van... Het is een verschrikkelijke explosie die in Beirut heeft plaatsgevonden. En ik heb uh, tot diep in de nacht met al die vrienden, nieuwe vrienden van me aan de telefoon gezeten. Heel verdrietig. Getroost ook, probeer te troosten. Gelukkig is er geen enkel familielid van die, uh, van die mensen uh, slachtoffer geworden daar. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk een, een geluk bij een ongeluk. Maar wat zo verschrikkelijk is, is gewoon... en dat heb ik dus ook wel gemerkt aan uh, de verhalen van uh, deze Libanese mensen is dat uh, Beirut is natuurlijk, uh, in Libanon is de situatie op dit moment al heel erg nijpend. Ja. Dus er is heel veel armoede, er is heel veel onrust. En dan gebeurt er zoiets in, in Beirut. Ja, dat is echt natuurlijk in de in, in meest brede zin van het woord is dat dodelijk voor het land hè. Ja. Want uh, uh, er komt nu uh, armoede, uh, uh, honger. Dat zijn allemaal zaken die natuurlijk nu uh, de kop opsteken, en dat is dus uh, uh, uh, zeg maar het, het, het, het, het tweede verschrikkelijk. Eerst heb je de ramp natuurlijk. He, de, de, hmm. Het was bijna een soort, soort atoombom die afging, heb jij de beelden gezien? Ja. Ik heb het niet gezien, maar uh, ik heb wel het uh, bericht uh, eromheen uh, zijdelings gelezen, maar het uh, schijnt behoorlijk heftig uh, te zijn. Als je straks uh, thuis bent of wat dan nou ook kijkt je hebt op uh, internet, je moet het even zien, niet vanwege sensatie, hmm. maar gewoon van de kracht en de heftigheid ervan. Je kan je voorstellen dat gewoon echt een heel stuk Beirut, gewoon is weggevaagd. Hmm. Het is, het is, ik bedoel, de vuurwerkramp in nee, nee, hè, Enschede was al, was al vreselijk, maar dit is echt nog vele malen erger. Huh? Je weet gewoon niet wat je ziet en dan, dan denk ik van, oh, oh, oh wat erg, ja. hoe, hoe moeten die mensen dit, dit, dit te boven zien te komen? Dat is, het maakt er ergens zorg over, ik heb wel begrepen dat de hele wereld heeft aangeboden om te helpen, uh -huh. dat is dan weer mooi, hè? Ja. De alle negativiteit die op dit moment heerst, dat er toch een saamhorigheid ontstaat. En ik hoop dat dat ook echt doordrukt, want dit is iets wat, wat, wat, waar, waar echt heel veel aandacht naartoe moet gaan. Want die mensen die creperen echt. Hm. Ja, ik, ik, ik, ik, ik zit er te weinig in uh, om het... Uh, ja, ik, ik, ik eigenlijk ook, ja. ja. toepankerwijs. Ja. ik ja. heel eerlijk. Ik ben ook niet op de hoogte van de situatie in Libanon. Ja. Maar toevallig kan ik dit uh, in het nieuws gewoon mededelen. Omdat ik er zo bovenop zit hmm. met deze nieuwe vrienden van me. Ja, die ja, dan, dan... De verhaal hebben verteld over het een en ander. Ja, en wat, en... Hebben ze, wat hebben ze jou verteld dan daarover? Nou ja, dat het gewoon, dat, zij zijn dus, kijk, de, de, de, de mensen die het restaurant zijn begonnen, dat is een, veel, een beroemde regisseur in, in, in Libanon. Ja. En zij was een beroemde producer. Ja. En die zijn echt gewoon, die hebben, die hebben besloten om een nieuw leven te beginnen in Amsterdam. Ja. En dat zijn hele goede kopjes. Zijn ze dat restaurantje begonnen, maar waarom ze dat gedaan hebben, ja. is omdat het gewoon, het leven is daar onmogelijk op het ogenblik. Ja. Er is enorm veel... Uh, Onrust, politieke onrust, ja. er is corruptie aan de lopende band, uh, mensen hebben niet te eten daar, mm. het uh, uh, is gewoon, ja, ik bedoel, kijk, wij, wij zeuren wel om van alles, en ik ook, hè, want ik ja. ben nergens tevreden erg over, maar als we kijken hoe we in Nederland leven, ja, weet je, moeten we de dingen natuurlijk wel in proporties zien, hè? Ja. En dan dan hebben we het zo echt niet slecht. Nee, nee dat ben ik ook helemaal met eens. Dat ben ik ook helemaal betekent niet dat ik geen kritiek mag hebben op een aantal dingen. Dat, dat moet ook kunnen, weet je. Ja, maar ja. we hebben het niet slecht, ja. En als ja. je dan kijkt hoe het dan in, in, in Libanon is op het ogenblik. Je wil het niet weten, dat is verschrikkelijk. Ja, uh, dan hebben wij het over uh, toegangswegen naar Zandvoort. Uh, die, uh, en, uh, en, en inwoners die ja. teruggestuurd worden. Dat, dat, dat soort dingen. En dan ja, dat valt dat even weg in het licht uh, wat jij nu schetst. Het is klein bier vergeleken ja. bij wat er, wat, er, wat er dan gebeurt daar in, in, in Beirut. Ja, ja. ja. Bedoel, kijk, ze dus kunnen natuurlijk alles uh, uh, uh, uh, doodredeneren, maar het is wel zo. Ja. Ik, ik uh, ben er een beetje stil van. Ja. Ja, Jij, hoor. Uh, Ik weet niet of je nog één klein dingetje hebt. Nee, ik heb, ik heb, ik heb, uh, één, ja, ik heb een zandbosdingetje. dingetje. Ja. <laughs> Toch even heel kort dan even noemen, want dat vind ik wel grappig dan. Ik, ik, ik vind het buitengewoon hinderlijk dat, dat, we, dat we eigenlijk helemaal geen bank mee hebben. Want de ABN AMRO, dat wilde gisteren geld storten. En ja. is dat apparaatstuk en dan moet ik naar heen steden toe. <Güls> dat ik eigenlijk wel verschrikkelijk. Ja, is. fietsparken denk ik dan toch? Of niet? Ja, dat ga ik doen. Ik ja, want weet je, uh, dan moet je weer zo'n belachelijk weer gaan dragen ergens in. Uh, en jouw kennis uh, heb je hem dan weer niet bij. En moet je uh, gebruik de gebruikte onderbroek weer gebruiken of wat dan ook? nou ja, afgelopen donderdag werd gewoon de bus uitgezet. Dus uh, Ach. Die, vlieger, die vlieger gaat niet meer op. Vlieger... Nee, oké. Okay, dus, uh, <laughs> dus, dus uh, maar goed, uh, dat, dat uh, weten we dan ook weer. Um, ik, stap ik stap op de fiets, ja, ik ga op de fiets. Ja, want okay. het is, het is, wat dat gaat is het uh, goed uh, weer, denk ik, uh, ervoor ja. om, uh, om daar naartoe oh, ja. te gaan. Ik ga naar de binnenweg. Ik fiets naar de binnenweg straks. Oké, okay, oké. Okay. Dan ga ik uh, langzamerhand uh, even nog aan de lijn blijven. Want dan uh, sluit ik het eens... Uh, eh, dat is uh, leuk even voor de mensen thuis dat, ik, uh, dat, ik, dat die iemand dan niet wegvlucht. Ik spreek je volgende week weer, Mick. Ik blijf hangen. Ja, is goed. Uh, dat uh, was Mik. Ik ga zo dadelijk uh, afsluiten. Uh, want uh, ja, want dat, uh, ja, dan moet ik wel even de tijd nog eventjes een beetje vaktechnisch volkletsen. Maar dat kan ik wel. Want als het gaat om songwriters, dan kan ik daar ook nog wel eentje aan toevoegen. Um, want uh, hij is eigenlijk uh, de frontman van Alaska. Maar onder een schuilnaam heeft hij op een gegeven moment bedacht om iets uh, op te gaan nemen. En uh, dat doet hij onder een, uh, de naam van een Frans schrijver. Alain Fournier. Dat is leuk. En op een gegeven moment uh, is hij daar op een gegeven moment uh, wat, wat uh, nummers aan het maken. Uh, ze zijn ook een beetje met uh, literaire doorkijkers. Dat is toch altijd wel leuk. En op een gegeven moment uh, laat hij op dat album Myths laat hij een aantal stukken na. Uh, hier en daar uh, geeft hij dan ook uh, nog een beetje af op de muziekindustrie. Dat is altijd uh, een bijzondere ding uh, om dat te doen. En ook staat er gewoon een kaal... En a cappella nummer staat er ook op. En dat heet uh, Albatros. En dat ga je horen tot aan het nieuws van 12 uur. En dan zeg ik volgende week weer een moment. I was boy, I was leave. One of many drowning in your sea. Of names of names that you forgot. But I stood out among the lost. Now I'm a friend who loves you, dear.